Hoog maar die gaat wel naar beneden. Ja. De komende dagen stapsgewijs. Morgen en donderdag worden 13 tot 16 graden. Morgen erbij flink wat zon. In de avond een paar buien vanuit het zuidwesten. Vrijdag uh, zie je dat uh, de... Nee, ik moet zeggen dat donderdag zie je dat in de avond... vanuit het zuidwesten buien het land binnenkomen. En vrijdag is het overdag uh, behoorlijk regenachtig. Later op de dag komt de zon er dan weer door. En dan hebben we in het weekend van alles wat... dan temperaturen 12 tot 14 graden. En meer daarover op weer.nl. Dankjewel Reinoud. Dan kijken we naar de weg. Goed, daar is horen we van de ANWB van. Erik Evengroen. De ochtendspitsers nu snel aan het oplossen. Nog wel veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Amersfoort-West en Barneveld. Een kwartier oponthoud door technisch probleem met de camera's daar. De spitsstrook is dicht. De A50 Oost richting Arnhem was laatste... tussen Knopend Bankhoef en Knopend Valburg. Een kwartier oponthoud. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Zes flitsers. De A1 richting de grens met Duitsland bij Deurningen 164,5. Ook de A1 richting Hengelo bij 161,5. De A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 4.1. Ook de A10 richting het Meer bij Amsterdam-Duivendrecht 14.6. A15 richting Gorkum bij Enspijk 113.9. En de laatste de A58 richting Goes bij Nieuw- en sint joosland 163.8. Het ANB-nieuws in één minuut. Het is te duur om iedereen jarenlang te blijven steunen... als de energieprijzen hoog blijven. Minister Kaag zegt dat het prijsplafond voor alle Nederlanders... echt alleen voor volgend jaar is. De NS gaat kantoorpersoneel inzetten op de trein... om het conducteurstekort op te vullen. Ze gaan een paar uur per week aan de slag met het controleren van reizigers. En daarmee moet worden voorkomen dat nog meer treinen uitvallen. De storing bij Instagram is voorbij. Sommige gebruikers klaagden sinds gisteren dat hun account... plotseling geblokkeerd waren, was en dat hun volgers waren verdwenen. Het kwam door een bug, zegt het bedrijf. En de minister van Binnenlandse Zaken van Zuid-Korea... heeft excuses gemaakt voor de ramp in Seoul zaterdag. Tijdens een Halloweenfeest op straat vielen bij paniek 150 doden. Politie had er te weinig agenten bij en zei ook sorry. Dat was het nieuws in één minuut. Het is twee over half zes. Let's The light we know With those crazy heads Find my way back can do that with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 Dagelijkse boodschappen zijn bij Dirk gemiddeld 11% goedkoper dan bij andere supermarkten. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel, twee appels op een kilo en een punt op een taart. Het scheelt een avondmaaltijd per week. Dat is het domme fietsen waard. Dus we zien je snel bij Dirk. Op Dirk kun je rekenen. We gaan voordeel scheppen. Bij welkoop kijk. Welkoop vogel in de kaas, drie potten voor 5 euro en Jukenhuber behondenvoeding, nu met 25% korting. Bergenvoordeel dus. Gewoon bij Welkoop. En op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen. Nu bij Dirk. pap Alle varianten per beker. Voor maar 69 cent. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is... Het mooie van werken bij NS is dat wat ik doe impact heeft op heel Nederland. Maar echt, zo robotiseer ik vandaag een aantal essentiële processen... waardoor duizenden reizigers morgen nog eerder thuis zijn. Dat is een fijn gevoel. Wil jij ook impact maken met je werk? Kom dan werken bij NS. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op werkenbijns.nl Hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is...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 Hoe gasvrij is Nederland? Dat gaan we uitzoeken, met natuur en milieu. Want ik wil niet stoken hoor, maar die gasprijzen gaan door het dak. Wil je gas en dus geld besparen? Ga naar hoegasvrijbenjij.nl en check hoe je jouw huis kunt isoleren. Nu bij Gamma, de binnenklusweken. Profiteer nu van 30% korting op alle vloeren. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl. Mijn binnenklus aanpakken? Ik kan het. Gamma op waanzinnige deals tijdens de Weekamp One Have Days. Zoals korting tot 60% op geuren, gezichtsverzorging, make-up en meer beauty. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp One Have Days. Laat maar komen. Je zal maar stof zijn en je diep in het tapijt compleet veilig waan omdat je toch niets te duchten hebt. Totdat opeens alles anders wordt. Maak kennis met onze krachtigste stofzuiger: de Miele TriFlex HX2 Steelstofzuiger.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 Ga naar Lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij, speel bewust 18. Plus. Sky Radio 101 FM. The Feel Good Station. Altijd, non-stop, de beste muziek. Het ANP-nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is te duur om iedereen jarenlang te blijven steunen... als de energieprijzen hoog blijven, dat zegt minister Kaag bij RTL. Dit kan niet zoiets zijn wat we heel lang kunnen doorzetten. We hebben dit nu gedaan, op dit moment, omdat de onzekerheid te groot was. Volgens Kaag is het prijsplafond voor alle Nederlanders... echt alleen voor volgend jaar. Of het kabinet ook daarna mensen blijft helpen... bij het betalen van hun energierekening wordt pas volgend jaar bekend. De inwoners van Kiev hebben weer water en stroom... maar nog wel soms met onderbrekingen. Er is niet altijd genoeg, zegt de burgemeester. Gisteren kwamen honderdduizenden huishoudens zonder stroom en water te zitten... na aanvallen van de Russen. Die hebben het wel vaker gemunt op energievoorzieningen. De storing bij Instagram is voorbij. Sinds gisteren klaagden gebruikers via Twitter... dat hun account plotseling geblokkeerd was of dat hun volgers waren verdwenen. Klachten kwamen van over de hele wereld. Hoeveel gebruikers in Nederland er last van hadden is niet duidelijk. De storing kwam door een bug, zegt Instagram. En steeds meer jongeren hebben een volkstuintje. Dat merken ze ook bij een volkstuinvereniging in Den Haag. Sinds de coronaperiode gaan daar bijna alle vrijgekomen volkstuinen naar jongeren. Zoals deze jonge vader, die midden in Den Haag woont, zonder tuin, vertelt hij bij Omroep West. Welke een plek geven voor mijn zoontje, dat hij lekker buiten kan zijn. En lekker in de modder kan zitten. En uh, jij wil ook gewoon graag onze eigen groenten en fruit uh, verbouwen, zeg maar. Ook landelijk gezien krijgen volkstuintjes een steeds minder grijs imago. Het Sky Radio weer van weer.nl, afwisselend zon en wolken met een zeelokale buitje. Staat een flinke wind en de temperatuur loopt op naar 16 à 17 graden. Morgen af en toe zon en minder wind. Dat was het nieuws op Sky Radio, het is nu 2 over 10. Sky Radio Verkeer ANWB. Deze dagelijkse files zijn opgelost. Wel nieuwe problemen nu op de A2, maar zicht richting Eindhoven. Daar is door een ongeluk de weg dicht. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Venlo, de A73 en de A2. Verder de A29 bergen op schoon richting Rotterdam, tussen Afrit nummansdorp en de Heijnenoordtunnel. Drie kwartier vertraging door een ongeluk ook. De linkerijst ook is dicht. Sky Radio Flits update. Flitsmeister. Op de volgende acht plekken wordt gecontroleerd de A1 richting de grens met Duitsland bij Deurningen 164.5. Ook de A1 richting Naarden bij Muiden 13.6. A2 Echt Weert bij L om 208.0. A10 richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam 4.1. Ook de A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam Duivendrecht 14.6. A28 richting Hogeveen bij Hooghalen 164.6. A50 Zwolle Apeldoorn bij Fase 215.9. En de A58 ten slotte richting Goes bij Nieuw- en Sint-Joostland 163.8. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door mogelijk.nl.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 rise from the lowest place there's silver lining that surrounds the grave when i get lost will it come back round things don't look up when you're going down i know your arms they are reaching out from somewhere beyond the clouds you make me feel me figure Just one more thing before I go, yeah, you thought you had me, you thought that I was done, but I'm stronger, I forget. Kom.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 and you play it cold but it's kind of cute oh when you're smiling at me you know exactly what you do baby don't pretend that you don't know it's true 'Cause you can see it when i look at you and in this crazy life and through these crazy times it's you it's you you make me Line. You're every word, you're everything You're a carousel, you're always so well And you me up when you ring my bell You're a mystery, you're from our space You're every minute, my every day. Your man And I get to kiss your baby Just because I can Whatever comes our way I will see it through And you know that's what our love can do I am in this crazy life And through these crazy times It's you, it's you You make me sing You're every line You're every word You're everything everything I'm 20 maart naar Zero Dome Amsterdam met zijn Hire Tour. You're Jij kan erbij zijn. If you want to win tickets to see my show, all you do is listen to Sky Radio. Geef jezelf nu op voor de gastenlijst via SkyRadio.nl of de gratis Sky Radio app en maak kans op tickets voor Michael Bublé. Right here on Sky. Good luck everybody. Het mooie van werken bij NS is dat ik de ruimte krijg voor mijn eigen ideeën.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 Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. Move. Alle kosten op één btw-factuur voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van MoveMove. Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitank Card. Leenalarm. Weet je eigenlijk wel wat jouw lening kost per maand? Net zoals je soms overstapt naar een andere zorgverzekeraar om je maandlasten te verlagen... kan overstappen met een lening ook voordelig uitpakken...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 Bovendien krijg je nu tot 5000 euro subsidie en 8 jaar garantie op de batterij. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Skyradio verkeer. Ongelukken geven vertraging op de volgende wegen: de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. half uur op onthoud. De weg is inmiddels wel weer vrij. De A8, Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog, een kwartier vertraging ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Sky.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 Ja. Transition.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 Ik Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door mogelijk.nl.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 Bij Bristol profiteer je nu van kortingen tot 30% op de leren schoenencollectie. Bristol. Pretty smart. Just je zorgverzekering kiezen uit maar drie pakketten. Zonder gedoe. Just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl. Just je zorgverzekering. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Tijdens de inflatie moeten we elk dubbeltje omdraaien. Het is echt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 Kom nu naar Plus, want we gaan weer inslaan. Vul je wagentje met heel veel voordeel. Dubbelfris taxi of appelsientje minipakjes, 1 plus 1 gratis. En u nog rookworst, 1 plus 1 ons. Dus kom nu inslaan, bij Plus. Koop nu de nieuwe Vogue of ga naar Vogue.nl en lees alles over de Voices of Change. We zijn weer veel van huis terwijl het buiten donker is. Wat zorgt voor meer inbraken? In het donker van huis? Bewaar je kostbaarheden in de Nederlandse kluis. Zwaar beveiligde bankkluizen. De Nederlandse kluis. De veiligste plek voor waardevolle spullen. Ben jij zo'n type die altijd de houdbaarheidsdatum checkt? Bij Foodello doen we niet anders. Op foodello.nl red je pindakaas, koffie en andere boodschappen van de verspilling. En dat met kortingen tot wel 90%. Zo shop je duurzaam, maar niet duur. foodello.nl Meer korting, minder voedselverspilling. Ga naar denederlandsekluis.nl en bewaar tijdens de donkere dagen je waardevolle spullen veilig. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. Bijvoorbeeld met steeds meer laadpunten bij jou in de buurt. En maken we elektrisch rijden makkelijker voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell.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 Gebruik NordVPN om je internetverkeer te beveiligen en je virtuele locatie te verbergen. Bovendien kun je webtrekkers en gevaarlijke websites blokkeren. Grijp nu de aanbieding van NordVPN op nordvpn.com. NordVPN. Cybersecurity gemaakt voor elke dag. Nu bij BCC. Tot 100 euro korting op de nieuwe wasmachines van Whirlpool. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden.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 het anp Nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Marcel Barensen. Nederland stuurt volgend jaar een duo naar het Songfestival met een liedje van oudwinnaar Duncan Lawrence. Het zijn zanger Dion Cooper, die alles in het voorprogramma van Duncan heeft gestaan, en een Nederlands-Russische zangeres Mia Nicolai. Hoe hun liedje heet, weten we nog niet, dat wordt later pas bekend. Het kabinet haalt vandaag 12 Nederlandse IS-vrouwen op uit Syrië. Ook hun 28 kinderen komen mee. De vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven en als ze aankomen worden ze dan ook meteen aangehouden. De kinderen gaan naar de kinderbescherming. Het is de grootste groep die tot nu toe door ons land is opgehaald. Niet alleen in grote steden lopen jongeren vaker rond met een mes, ook in andere delen van het land zeggen jongerenwerkers. Denk aan plaatsen als Horst en Rosmalen. Volgens de politie zijn er sinds begin dit jaar meer dan 50 steekpartijen geweest waarbij tieners betrokken waren. De jongste verdachte was 13. En bij de ramkraak vannacht op een juwelier in Wageningen... is volgens AD.nl een kluis gestolen. De dieven hebben ook vitrines kapotgeslagen... maar daar lijken ze niks uit te hebben genomen. Dure horloges liggen er nog. De daders konden binnenkomen door met een auto de buitenrammen. Dat Dan is Sky Radio weer van weer.nl. Flink wat wind met zon en wolken en aan zeekans op een bui. Het wordt zo'n 16 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 11. Sky Radio Flits-update. Geen files gemeld, wel een hele hoop flitsers. De A1 richting Duitsland, daar staan ze bij 164.5. Naar Naarden bij 13.6 en richting Amsterdam bij 11.6. De A2 naar Weert, 208.0. Richting Eindhoven, 141.2. En de A9 naar Haarlem, 29.6. Richting Alkmaar, ook op de A9, 50.4. A10, Diemen de Nieuwe Meer, 14.6. En van de A10 Noord naar de Zeeburgertunnel bij 4.1. Dan de A28 naar Hogeveen, 165.4. De A50 naar Zwolle, 214.7. De A10 A58 naar Goes, daar staan ze bij 163.8. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mogelijk.nl. Het nummer 1, Non-Stop Muziekstation. Better days are coming...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 won't come the rain it ain't permanent and soon we'll be dancing in the sun we'll be dancing in the sun and we'll sing your song together and we'll sing your song together we never miss the flowers until the sun's down we never count the hours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 The rain, it ain't permanent And soon We'll be dancing in the sun We'll be dancing in the sun I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together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 Sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. Yeah. Open, scared to get up on the stage, second guessing. No way that I could have played, I was fearing blank stares and empty chairs.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 Kijk, welkoop vogel in de kaas, drie potten voor 5 euro. En you cano hondenvoeding, nu met 25% korting. Per voordeel dus. Gewoon bij Welkoop en op welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen. Shop waanzinnige deals tijdens de WKAp One Days. Zoals mode voor het hele gezin met korting tot wel 40%. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis de Weekamp One Days. Laat maar komen. Elke dag een beetje beter.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 En dat is goed. Ja, het antwoord is simpel. Want simpel heeft nu 8 gig plus 4 gig gratis voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar bishirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt, beter verzekerd. Happy Singles Day bij Douglas. Trakteer jezelf op jouw favoriete skincare van Estée Lauder, Kliniek, Lancome of Dermacosmetics. Dan tracteren wij op 25% korting. Doe Douglas. Sky Radio Verkeer. ANWB. Mijn u te melden op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Kloppunt, Kooimeer en Akersloot. Een kapotte auto geeft u een vertraging van 10 minuten. Sky.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 I confess, I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's a near mid to you in my mind. Could be mad, but you might just be.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 En nu bij koop voor heel veel leuke Playmobil sets. waaronder drie te gekke Playmobil voetbalfiguurtjes. Met kortingen die oplopen tot maar liefst 60%. Waar wacht je nog op? Scoor ze nu bij jouw koop. Nu te koop de nieuwe editie van Linda. Met een gerust gevoel op weg. Al meer dan een half miljoen Nederlanders kiezen voor de Interpolis autoverzekering.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 Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. Move. Handig toch parkeren en de wasstraat op één BTW-factuur. De laadpas van MoveMove. Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitank Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. slash packs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 Stop de beste muziek. Het ANP nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Marcel Barensen. Er moet een verbod komen op enkel glas in huurhuizen. Dat vinden klimaatjongeren en studenten. Die zeggen dat ze met een torenhoge energierekening zitten, maar er weinig aan kunnen doen. Ze vragen de Kamer om iets te regelen. Zo'n 80.000 studenten wonen in een huis met enkel glas. Steeds meer huizenbezitters slaan alarm over problemen met de fundering. Het heeft een vandaag uitgezocht. Door de hogere temperaturen en warme zomers ontstaat vaker schade. Dit jaar zijn er al bijna 2000 schademeldingen binnengekomen... een toename van 70 vergeleken met vijf jaar geleden. Nederland haalt vandaag 12 IS-vrouwen op uit kampen in het noorden van Syrië. Het gaat om Nederlandse vrouwen die verdacht worden van terrorisme. Ze nemen ook hun kinderen mee terug, het zijn er 28. De vrouwen worden hier berecht en de kinderen worden overgedragen aan de kinderbescherming. En voor het eerst in negen jaar stuurt Nederland weer een duo naar het Songfestival. Een zanger en een zangeres die Duncan Lawrence bij elkaar heeft gebracht. Dion Cooper en Mia Nicolai. Op Radio 2 vertelt hij waarom. Nou, deze twee zijn sowieso individueel echt steengoede artiesten. En als ze samen zingen gebeurt er volgens Duncan iets magisch. De laatste keer dat we een duet inzonden was in 2014... met Ilse de Lange en Whalen en die werden tweede. Het Skyradio weer van Weer.nl. Heel veel wind met zon, wolken en aan zee. Een bui bij zo'n 16 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 12. Skyradio Flits Update. Flitsmeister. ANWB welt geen files, wel flitsers volgens Flitsmeister. De A1 richting Duitsland 164,5. Naar Naarden staan ze bij 13,6. De A2 richting Amsterdam 55,0. En richting Den Bosch 119,4. Richting Eindhoven op de A2 naar, uh, bij 122,9. En naar Weert 208,0. Dan de A10, Diemen de Nieuwe Meer 14,6. De A12 naar Utrecht 55,0. De A13 naar Rijswijk 6,9. De A28 naar Hogeveen 165.4 En de A58 naar Goes, daar zijn ze gezien bij 163,8. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel Fit. Sky Radio. Het nummer 1. Non-stop muziekstation.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 Finished, but he just kept right on. Know that I can't find nobody else as good as you I need you to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 Kijk op fortpro.nl. Trendhopper past precies in elk interieur. In elke stijl, in elke kleur, in elke vorm. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is typisch Trendhopper. Deze week 20% korting op alle vloerkleden. Check snel al onze acties op Trendhopper.nl. Kom nu naar Plus, want we gaan weer inslaan. Vul je wagentje met heel veel voordeel. Eat Me Passiefrucht, een schaal met drie stuks. Eat Me Kiwi Green, een schaal met vier stuks. En Plus Avocado of Mango, één plus één gratis. Kom inslaan bij Plus. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen, moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren.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 En overal staat wel een Fletcher Hotel. Op is op, dus ga snel naar Fletcher.nl. Tijd voor een feestje, want Mora heeft iets nieuws. Air Friday, het weekend heerlijk starten met Mora Snacks. Zoals onze Mora oven en airfryer Nacho Cheese Bites. Dus, snack mee met Air Friday. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen... kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan.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 Eén pillen te melden. Die staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 minuten op onthoudt hier door wegwerkzaamheden. De spitslook is daar dicht.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 We got hopes, but we carry on. Right. Say we go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 To it, and you only had to listen to yourself Skipping class and be moody Stitching patches on blue jeans In the land of teenage dreams and cheap motels Superhero suicide Streets ablaze with candlelight A getaway is all I ever wanted Thinking of one When I was a 90s kid Something I won't forget, but feels like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 Bij Centerparks vind je elke kerstvakantie die je wilt. Geniet samen van een feestelijk familiediner. Plons tussen de palmen. Leef de magie van winterwonderland. Of doe het gewoon allemaal. Boek nu voor vier personen en drie nachten al vanaf 299 euro. Inclusief verplichte kosten en gratis omboeken. Ga naar centerparks.nl Onbeperkt data en bellen. Nu zes maanden voor 10 euro per maand. Budgetmobiel van Budgetthuis. Het leven bestaat uit geven en nemen.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 Ja, ja, hij is terug bij McDonald's. De Double Cheeseburger. Is dat even dubbel genieten? Exclusief in de McDonald's app voor maar 2,75. Je hoort het goed, de Double Cheeseburger voor 2,75. Check de app en mis hem niet. Alles voor klussen en inrichten vind je bij Karwij. Tijdens de wilde woonweken 50% korting op alle Flexa strak in de lak. Kom naar de bouwmarkt of shop op karwij.nl. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf?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 de Sky Radio Top 5 over 9. De beste manier voor jou en je collega's om de werkdag lekker te laten beginnen. Met 5 hits die je zelf uitkiest. Via Skyradio.nl En wordt jouw Top 5 uitgezonden om 5 over 9 op Sky? Dan hoor je niet alleen je favoriete hits, maar je bent ook klaar voor de feestdagen. Je ontvangt namelijk het exclusieve Sky kerstpakket. Met onder andere de Sky Radio schurkalenders. Sky kerstballen en een hele fijne vliesdeken. Lekker warm. Schild voor stoomkosten. Waar je ook werkt.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 Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Grijp je kans en score de beste deals. Zoals een 70 inch LG 4K UHD TV voor maar 644 euro. Shop online of in je winkel. Let's go! Mediamarkt. Je hebt internet en je hebt first-class internet.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 Het ANP-nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Marcel Barensen. Het aantal zeehonden in de Waddenzee is flink afgenomen. Nederland, Duitsland en Denemarken hebben ze geteld en het zijn er 23.000. Dat is het laagste aantal in ruim 10 jaar tijd. Waardoor het aantal zeehonden is afgenomen is onduidelijk. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Er is weer genoeg gas om kippen te kunnen doden als dat moet... omdat er vogelgriep is gevonden op een boerderij. De vakbond van pluimveehouders heeft dat gehoord van het ministerie van Landbouw. Vorige week konden vijf pluimvee...